7 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Verdachte in Toulouse omsingeld, ratelband vast om poging tot brandstichting en homoseksuelen vaker in psychische nood. De politie in Toulouse staat op het punt de vermoedelijke dader van de aanslag op een Joodse school op te pakken. Een arrestatieteam bestormde vannacht het huis van de man van 24. Hij opende vervolgens het vuur en twee agenten raakten licht gewond. De politie heeft het huis van de man nu omsingeld. De verdachte bevindt zich nog binnen en zou hebben gezegd dat hij banden heeft met Al-Qaeda. Zijn broer is opgepakt in verband met betrokkenheid bij de aanslag. Bij de aanslag in Toulouse werden maandag een leraar en drie kinderen doodgeschoten. De man wordt ook in verband gebracht met twee dodelijke aanslagen vorige week in dezelfde regio.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 Enkele oppositiepartijen willen verkiezingen, maar volgens Rutte zou dat slecht zijn voor het land. En verder verwacht hij dat de voorstellen over extra bezuinigingen het nog steeds zullen halen in de Tweede Kamer. Brinkman heeft al gezegd dat hij die besluiten zal steunen. Hij legt daarvoor geen eisen op tafel en zo nodig zal hij zijn handtekening onder het akkoord zetten. In twee voorsteden van Damascus zijn hevige gevechten uitgebroken... tussen opstandelingen en het Syrische leger. Dat hebben oppositieleden gezegd tegen persbureau Reuters. De gevechten vinden plaats in Harasta en Irbin... steden die onlangs zijn heroverd door troepen van president Assad. Opstandelingen zeggen dat ze vannacht granaataanvallen uitvoerden... op gebouwen van de inlichtingendienst. Daarop zouden regeringstroepen hebben gereageerd met luchtafweergeschut. Het is nog onduidelijk of daarbij doden zijn gevallen. Mitt Romney heeft de republikeinse voorverkiezingen in de staat Illinois met gemak gewonnen. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar volgens Amerikaanse media krijgt Romney bijna 50% van de stemmen. Zijn belangrijkste rivaal Rick Santorum krijgt zo'n 35%. De voormalige gouverneur van Massachusetts, Romney, heeft daarmee zijn voorsprong op de conservatief Santorum verder vergroot. In het oosten van Nederland is het treinverkeer ontregeld door Koperdiefstal. De NS meldt dat er tussen Zutphen en Deventer en Hengelo en Deventer voorlopig geen treinen rijden. De NS verwacht dat de problemen rond het middaguur zijn opgelost.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 Noord- en Zuid-Korea sloot in 1953 een wapenstilstand... maar de vrede is nooit officieel getekend. Het Natuurpark Brownsberg in Suriname wordt ernstig bedreigd... door illegale activiteiten van goudzoekers. Volgens het Wereld Natuurfonds is het park de verwoesting nabij... en zijn er ruim 50 illegale goudmijnen in het beschermde gebied. Er zouden 1500 tot 2000 illegale goudzoekers actief zijn. Na afgelopen jaar is het aantal toegenomen vanwege de hoge goudprijs. Dan het weer nog, droog en zonnig, weinig wind. Het wordt 13 graden aan zee tot 16 in het binnenland. Ook morgen veel zon, dan stijgt de temperatuur naar 16 tot 18 graden. En na morgen blijft het droog en zonnig weer. ANWB Verkeersinformatie. Het is voorlopig nog een normale ochtendspits bij elkaar 23 kilometer file. Wat opvalt is de wat langere file alweer op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij Zoetewoudendorp 6 kilometer. Een aanrijding op de A10 de ring van Amsterdam. Tussen Rai en Sloten 4 kilometer. Daar is de rechte reishok dicht. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda bij Schiedam 2 kilometer. De rechte reishok is dicht. Er ligt zand en grind op de weg. Tussen Deventer en Reizen en tussen Deventer en Zut verrijden geen treinen vanwege koperdistal. Vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. Wij kunnen u alles uitleggen over betalen, kredieten en verzekeren.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 In het Haagse is een nieuwe serie van Max... met een verrassend kijkje achter de schermen van het Binnenhof. Niet alleen de politieke kopstukken zijn te zien... maar ook kamerbodes en journalisten. Vanavond de geheime tactiek van Tamara Vendrooy van de VVD... en Linda Voortman van GroenLinks. In het Haagse vanavond om tien voor half negen bij Max op Nederland 2. Bekijk ons verhaal op adloncardies.nl. Van 1916 tot 2016 in 2,5 minuut. Het NOS Radio 1 Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. De politieke samenwerking tussen de VVD, CDA en PVV is nog steeds een effectieve. Dat verzekert premier Rutte na aanvallen van de oppositie. Want die vinden dat de weg lag, premier zijn plakbandcoalitie moet opheffen. Zo meer erover. Eerst het laatste nieuws uit Toulouse. En daarom singelt de politie nog altijd een huis met daarbinnen... de vermoedelijke dader van de aanslag op de Joodse school. Eerder in Toulouse, Ronlinker in Frankrijk. Ron, wat weet jij meer over de stand van zaken? Het is langzaam maar zeker licht aan het worden in uh, Toulouse... waar uh, rond drie uur vannacht de politie bij een adres is aangekomen... niet ver van de Joodse school in een woonwijk in Toulouse. En daar heeft eerst een woordenwisseling plaatsgevonden met de verdachte. is een poging geweest om te arresteren. Dat is allemaal mislukt. Vervolgens is een vuurgevecht uitgebroken. Er zouden zes of zeven schoten zijn gelost. Twee agenten zijn in ieder geval gewond geraakt. Daarbij licht gewond geraakt. En de verdachte heeft zich nog altijd verschanst. De politie staat... Opgesteld rond het huis in een omsingeling. En hoe zijn ze deze man op het spoor gekomen, Ron? Hij werd al wat langer in de gaten gehouden vanwege een uh, verblijf in Afghanistan en Pakistan. Dus mogelijk is hij daar geradicaliseerd. Opvallend is wel dat de, de autoriteiten hem al in de gaten hielden na de eerste schietpartij uh, twee weken geleden. Dat heeft toen niet geleid tot, uh, tot actie. Dus de politie heeft vannacht uh, zijn moeder meegenomen naar die woonwijk om uh, te kijken of zij hem kon overtuigen dat hij zich over moest geven. Te vergeefs, zeggen de autoriteiten. La mère du suspect a été effectief amenée sur les lieux. Hij ja, werd te nemen met zijn zoon, om te Ze niet contact met Ze zegt dus dat ze geen enkele invloed meer op hem heeft. Dat heeft dus tot niets geleid. Hij heeft zich niet overgegeven. De omsingeling gaat voort. Ja, Ron, je vertelde het al. Er is dus met hem gepraat en de politie en ook uh, politiek gaat ervan uit dat dit inderdaad de man is die het heeft gedaan. Is er iets van een motief duidelijk geworden? Ja, het, het zou gaan om een 24-jarige man van Franse uh, nationaliteit. Uh, uh, de politie lijkt inderdaad vrij zeker van zijn zaak te zijn. De minister van Binnenlandse Zaken die, die heeft het over de vermoedelijke schutter. Uh, bij de poging om hem te arresteren zou hij hebben gezegd dat hij bij Al-Qaeda hoorde... of in ieder geval sympathie had voor Al-Qaeda. De minister van Binnenlandse Zaken, Guéant, had het ook over andere motieven. En voulu de ja, enfant Palestiniëren, op mijn temps voulu s'en pran de Armee Fransees compte tenu de ses intervention aan de externe. Ze zegt dus dat hij wraak wilde nemen voor uh, Palestijnse kinderen. Dat hij dus sympathie had voor uh, de Palestijnse zaak. Uh, en verder was uh, de actie die hij zou hebben uitgevoerd gericht tegen de Franse inmenging in Afghanistan. Dat zijn de motieven die hij in, in ieder geval bij de deur heeft gemeld, volgens de minister van Binnenlandse Zaken. Uiteraard probeert de politie hem. Uh, in leven te overmeesteren, zodat men antwoorden kan krijgen op de vraag. die toch heel veel mensen in Toulouse. de afgelopen dagen heeft bezighouden: van waarom heb je dit gedaan? Ja, en misschien kan zijn boer daar ook antwoord op geven. Ron, want jij vertelde eerder dat die ook is, of is aangehouden, moet ik zeggen. Wat heeft die boer dan mee te maken? Ja, dat is, dat is uh, onduidelijk. Uh, de minister van Binnenlandse Zaken bevestigde inderdaad dat zijn broer is gearresteerd. Maar uh, vertelde erbij dat op de plek van die schietpartijen telkens maar één dader is gesignaleerd. Uh, misschien is het uh, uit voorzorg, misschien uh, vermoedt men dat hij er iets mee te maken heeft, dat hij hem in bescherming heeft gehad. Dat zullen we moeten afwachten, we hebben daar nog geen duidelijkheid over. Maar één ding is zeker, hij is gearresteerd, die broer. Goed. Ron Linker, vanuit Frankrijk, dank je wel voor nu. Uh, zodra er meer nieuws komt vanuit Toulouse, dan melden uh, we ons. Tien over zeven geweest, u luistert naar het NOS Radio in journaal. De besprekingen op het Katshuis gaan gewoon door. In het debat met de Tweede Kamer zei premier Rutte gisteravond... dat de politieke samenwerking tussen VVD, CDA en PVV nog steeds effectief is... ondanks het vertrek van Hero Brinkman uit de PVV-fractie. Volgens Rutte kan zijn kabinet ook na gisteren... nog altijd op voldoende steun in de Tweede Kamer rekenen. Politiek verslaggever Michiel Breedveld. Het debat van gisteravond deed sterk denken aan het debat... over de regeringsverklaring bij het aantreden van dit kabinet. Toen hekelde de oppositie, de kersverse premier... dat hij dit avontuur aanging met de kleinst mogelijke meerderheid. Het kabinet zou instabiel zijn en niet in staat... de problemen het hoofd te bieden. Toen was het vooral het CDA dat voor onzekerheid zorgde met twee dissidenten in de fractie. Het is de PVV die uiteindelijk de gedoogconstructie... de meerderheid ontneemt. En ook nu weer schreeuwt de oppositie moord en brand. De meerderheid is ontvallen. Waarom stopt dit kabinet er niet mee? Maar Rutte is onwrikbaar. Hij gaat gewoon door. En daarmee te voorkomen dat we dit land nu... ten prooi laten vallen aan een verkiezingsstrijd. Daarna het grote risico dat we dat jaar 2013 missen... Ik zou dat slecht vinden. Dat is niet waar Nederland op dit moment op zit te wachten. Het is slecht voor Nederland, het is slecht voor de economie... en het zou niet het antwoord zijn wat wij vandaag zouden moeten geven. De oppositie reageert verbijsterd. De gedoogconstructie heeft immers geen meerderheid meer. Die is na vandaag weggevallen. We leven nu in een andere politieke werkelijkheid. Is dat tot de minister-president doorgedrongen? Eén ding uh, moet ik de premier nageven. De lach is weg. En dat is ook niet voor niks. De lach is weg, want de problemen worden groter voor dit kabinet. Helaas blijft de premier wel hangen in een onbegrijpelijke ontkenningsmodus. Hoe beoordeelt u de situatie, en dat hebben vele fractievoorzitters hier gevraagd... van een minderheidskabinet met twee dissidenten, met een gedoger... met een informele gedoger, de SGP, en nu nog met een groep Brinkman. Dat is een instabiel iets waarvan vandaag is vastkomen te staan... dat de uitkomsten van het katshuisberaad niet zeker zijn als het gaat om... Stabiele meerderheid. De enige vraag die ik mij moet stellen, en ik geloof dat de heer Van der Staaij... Maar ook anderen die in hun eerste termijn aan mij gesteld hebben, is... of het mijn overtuiging is dat er op dit moment een politieke situatie is... die een aanzekerheid zekerheid grenzende waarschijnlijkheid met zich meebrengt... dat voorstellen van het kabinet kunnen rekenen... op een vruchtbare dialoog met de Tweede Kamer. En het antwoord op die vraag is ja. Maar de oppositie is niet overtuigd. Is de premier straks niet meer tijd kwijt met het onderhandelen... met alle gedogers van dit kabinet dan met het aanpakken van de problemen? Gedogen Hero Brinkman zegt in ieder geval niet moeilijk te doen. Dit team van de premier, premier Rutte, die heeft volledig mijn vertrouwen. Ik kan me niet voorstellen dat daar een akkoord uitkomt waar ik niet mijn steun aan kan verlenen. Maar de vraag gaat natuurlijk er wel om of de heer Brinkman voornemens is, afhankelijk wat er natuurlijk uitkomt, maar voornemens is, als de mogelijkheid er is om daar wel zijn handtekening onder te zetten. Als die handtekening gevraagd wordt en nodig is, zal ik hem geven. En in de Eerste Kamer is de steun van de SGP onontbeerlijk.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 Kortom, ik heb aangegeven dat er geen stoel in het katshuis is voor de SGP... en dat er ook geen bijzondere contacten of informele contacten... of wat dan ook zijn over de lopende onderhandelingen. Drie partijen dus in het katshuis die bijna stoïcijns doorgaan... met hun onderhandelingen over een aanvullend bezuinigingspakket... van vele miljarden. Of zij eruit komen is onzeker. En na het vertrek van Hero Brinkman uit de PVV... is daar dus een extra onzekerheid bijgekomen... Garanties zijn er in de politiek niet. Maar na gisteren heeft dit kabinet nog minder rugdekking in de Tweede Kamer. Ja, we hoorden het Michiel zeggen. Het kabinet gaat stoïcijns door. Premier Rutte wuift alle problemen weg. We gaan naar politiek redacteur Joost Vullings. Joost, de oppositie, we horen het, ziet dat tot echt, toch echt anders. Noemt dit uh, constructie uh, bijeengehouden door plakband. Een fiets met meerdere zijwieltjes. Wie heeft er gelijk? Houd je touwtje. Het gaat zo maar door. Hè, het hele ja. debat. Ja. Wie heeft er gelijk? Nou ja, kijk, als, als hero Brinkman uh, woord houdt, uh, hoeft er niet zoveel te veranderen. Hij heeft uh, gezegd gisteren dat hij de uh, gemaakte afspraken uit het gedogen braaf zal steunen. Ook heeft hij gezegd dat hij het volste vertrouwen heeft in de toekomstige plannen van het kabinet. Nou, tel daarbij de loyale houding van de SGP erbij op. En dan zou je denken, nou, het kabinet kan redelijk ongestoord doorgaan. Maar ik heb er toch wel weinig geloof in dat, dat Brinkman zich tot lengte vandaag zal opstellen als een stempelmachine. Want daar kwam gisteren eigenlijk zijn, zijn bijdrage in het debat dan neer. Dat hij zei, ik ga eigenlijk alles goedkeuren. Eh, nou ja, een politicus zoekt macht en invloed ook Hero Brinkman. Of misschien wel juist Hero Brinkman. Eh, een voorbeeld, als in de katshuis onderhandelingen wordt besloten tot bezuinigingen op de politie dan zie ik oud-politieman Hero Brinkman dat niet zomaar goedkeuren... en zo kan je nog wel meer onderwerpen verzinnen. Dus het kabinet zal voortaan nog meer rekening moeten houden met de SGP... nu ook nog met Hero Brinkman en natuurlijk met de rest van de oppositie... En natuurlijk ook nogal met de huidige gedogen Geert Wilders. Nou ja, je hoort het, Rutte werd eind vorig jaar al vergeleken met een evenwichtskunstenaar. Nou, Je kan concluderen dat het koord slapper is geworden en nog meer mensen aan hem zullen trekken. Het is niet bij voorbaat een kansloze missie, maar het wordt wel een hele moeilijke rit met heel veel risico's. Ja, oppositie ziet dat, ziet dat natuurlijk ook. Joost vindt het een onwerkbare situatie, ook met 75 zetels en eist nieuwe verkiezingen, maar dan zullen ze toch uh, zelf actie moeten ondernemen. Dat zal in de, in de Tweede Kamer beslist moeten worden. Waarom dienen ze tot nu toe geen motie van wantrouwen in? Nou ja, als je gisteren naar het de, de, debat luisterde, zag je dat Hero Brinkman zei... ik steun het kabinet volledig, dat zei ook uh, de, de SGP. Dus ze hadden wel een motie van wantrouwen kunnen indienen... maar dat, dat, die was kansloos geweest, dus hebben ze dat maar niet gedaan. Maar je zag wel dat er gelijk een, een tactiek werd gekozen om uh, wicht te gaan drijven... Uh, tussen Brinkman, het kabinet en, en, en de PVV. Want Brinkman had uh, ochtends op zijn of aan het begin van de middag op zijn persconferentie gezegd... dat hij uh, ja, nog heel veel problemen had met dat meldpunt oost europese van de PVV. TV. En toen dacht dat ik dien gelijk een motie in... waarin de Kamer stelt dat het meldpunt een hele groep mensen onnodig uh, wegzet... Nou, dat soort moties zullen nu aan de lopende band worden ingediend. Moties waarin men probeert Hero Brinkman tegenover het kabinet en tegenover de, de PVV te zetten. Uh, dat geeft aan hoe precair het vertrek van Brinkman is. Uh, ja, daar zal dagelijks uh, op worden ingespeeld. Hmm. En hoe gaat het nu verder in het katshuis? De onderhandelingen tussen uh, CDA, VVD en gedoogpartner uh, VV, uh, PVV. Want we, we zagen toch gisteren Wilders ook nog weer eens zeggen dat het helemaal niet zeker is dat er een akkoord komt. Hè? Wordt dat nu ja. nog moeilijker, denk je? ja, dit zet het proces eh, nog meer onder druk. En je zegt het zelf al, het is al moeilijk genoeg. En je ziet de moeite die Wilders heeft met, met dat proces. Ik bedoel, extra gaan bezuinigen en nu ook nog eens, zeg maar, een Kamerlid uh, kwijtraken. Uh, kijk, Want normaal gesproken is het zo dat als je daar gaat onderhandelen... dan heb je 76 zetels tot aan uh, gisterochtend. En dan kan je elkaar vasthouden als je plannen maakt. Uh, bedoel, dan is het zo dat, dat, je, dat je weet van uh, je, je, je wint wat, je verliest wat... maar uiteindelijk gaan we met, met z'n allen die plannen steunen. Mm. En nu is het zo dat de Kamer uh, ieder plan uh, kan laten vallen. En dat schiet dan gelijk een gat in de begroting... en tast dat bouwwerk van compromissen aan. Wat een denkbeeldig voorbeeld... In ruil voor hervorming op de arbeidsmarkt... krijgt Wilders eh, verregaande aanpassingen... op het terrein van asiel en immigratie. Maar ja, stel dat die aanscherpingen het niet halen in de Kamer... dan staat Wilders met lege handen. En dat maakt die samenwerking zo kwetsbaar. Je kan elkaar van alles beloven in het katshuis, maar je hebt niet meer de zekerheid... dat de afspraken nageleefd worden of uitgevoerd worden. En ja, dat leidt dan onderroepelijk tot scheve gezichten... en instabiliteit. Helder. Joost Schullings vanuit Den Haag. Dankjewel. Politierechter in Utrecht krijgt het druk vandaag. Staan maar liefst 74 Utrecht-supporters terecht. Hoeft u zo dadelijk meer over? Eerst de verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Velde. Ook druk rond Utrecht. Ja, Utrecht ook wel, maar Rotterdam springt er momenteel eventjes uit. Heeft een reden. Op de A20, hoek van al op de richting Gouda, ligt uh, zand en grind op de weg. Daardoor is bij Schiedam de rechte reishoop dicht. Daar staat twee kilometer, maar daardoor is het ook vastgelopen op de A4... Van Hoogvliet naar Vlaardingen voor het knooppunt Ketelplein zat 4 kilometer. En een vrij lange file op de A58 Breda richting Eindhoven tussen knooppunt De en Oorschot 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, nu hoorde ik Marcel al zeggen. 74 jongens en mannen moeten vandaag verschijnen voor de politierechter in Utrecht. Ze worden alle 74 verdacht van het meedoen aan de rellen in en om het voetbalstadion Galgenwaard begin december. Dat was toen tijdens de wedstrijd FC Utrecht-FC Twent. We gaan naar Roel Pauw, die is bij de rechtbank in Utrecht. Roel, het ging toch goed mis hè, rond die wedstrijd? Ja, zeker. Uh, het begon met uh, wat je misschien nog zou kunnen afdoen als een klein incidentje. Uh, FC Twente supporters die gooiden vuurwerk in de richting van uh, aanhangers van FC Utrecht. Maar dat vuurwerk kwam terecht in het zogeheten gezinsvak. Nou, dat moet je blijkbaar niet doen, want uh, vanaf dat moment ontplofte ze ongeveer het hele stadion. Ontstonden vechtpartijen, rellen... Uh, Burgemeester Wolsen had geen ME achter de hand... dus uh, moest de supporters die met elkaar slaags raakten binnenhouden voorlopig. Nou, uh, het gevolg was dat uh, FC Utrecht-fans opstormden naar de Veiligheidsgracht. Daar raakten ze in uh, uh, gevecht met de uh, stewards. Uiteindelijk uh, heeft de veldslag zich verplaatst naar buiten het stadion. Daar werd uh, gegooid met fietsen, met vuurwerk, met stenen... en wat je zoal niet voor het grijpen hebt als hooligan... Um, de politie voelde zich daardoor zo in het nauw gebracht dat twee agenten waarschuwingsschoten hebben gelost. Uiteindelijk is de balans acht uh, uh, agenten gewond en nu dus uh, 74 uh, hooligans voor de rechter. Ja, de politie en autoriteit hebben dat heel hoog opgenomen, hebben echt veel moeite gestoken in het opsporen van deze hooligans. Um, en dat is dus uiteindelijk zijn deze 74 geworden? Dat zijn deze 74 geworden. Dat uh, is gedeeltelijk op basis van uh, beelden die zijn geschoten van uh, de, de rellen zelf. De politie kon een aantal uh, deelnemers aan die uh, vechtpartij zelf identificeren. En voor zover dat niet lukte zijn uh, plaatjes uh, verspreid via RTV Utrecht. En via internet en zo konden er nog eens een paar worden opgepakt. Met uh, nou ja, 74 mannen en jongens. Er zijn trouwens ook een aantal minderjarigen bij die zich vandaag moeten verantwoorden voor hun aandeel in uh, die veldslag. Mm, en ze moeten dus alle 74 vandaag voorkomen. Dat is nogal wat. Hoe, hoe gaat de rechtbank dat aanpakken? Nou, om 9 uur begint de zitting. Of eigenlijk moet ik zeggen drie parallelle zittingen... waarvan één achter gesloten deuren. Daar wordt de zaak van die minderjarigen behandeld. Nou, dan komen die uh, supporters in clustertjes van vier of vijf man uh, voor het bankje... En uh, ja, dan, dan zal uh, duidelijk worden wat uh, uh, het openbaar ministerie hun ten laste legt. En de rechter die gaat er ook meteen uh, uitspraak over doen. Dus het is uh, wat dat betreft een buitengewoon efficiënte uh, zitting vandaag. Ja, maar het moet wel snel. Waarom moet het allemaal op één dag? Nou ja, dat is wel zo handig natuurlijk. Hè? Als uh, al die uh, hooligans van hetzelfde worden verdacht, namelijk uh, openlijke geweldpleging... dan hoef je niet iedere keer bij elke nieuwe verdachte dat hele verhaal opnieuw te gaan vertellen. Als je de vier, vijf in één keer kunt pakken... en dan ook nog eens uh, bij drie parallele zittingen het zaakje uh, uh, voor kunt laten komen... dan uh, schiet het lekker op. Maar er is misschien ook nog iets anders... Kijk, als je één stenen gooier um, voor de rechter brengt... dan zullen heel veel mensen hun schouders ophalen en denken... nou, moeten we daar nou zo'n drukte over maken? Als het er 74 zijn die van hetzelfde feit worden verdacht... dan begint het wel duidelijk te worden dat het hier gaat om een serieuze zaak. Ja. Althans, zo zou je er tegenaan kunnen kijken vanuit het perspectief van het Openbaar Ministerie... dat zich natuurlijk al tijden wild ergert aan uh, het gedrag van... Uh, ...geweldplegers tegen de politie. Maar dan kan ik mij voorstellen dat de advocaten van de verdachten... ...dit misschien niet zo prettig en efficiënt vinden. Nee, nee, precies, want um, deze verdachten zijn opgepakt op basis van videobeelden. En de advocaten hebben die beelden van tevoren kunnen zien... ...en hun indruk is dat nog niet eens zo goed is aan te geven... ...wat nou precies het aandeel is van elke verdachte... Uh, dus ja. zij uh, hebben ook wel een beetje de indruk dat uh, het openbaar ministerie de reden die ik net uh, aangaf uh, een enorm nummer van uh, aan het maken is. En bovendien, dat komt er ook nog eens bij, uh, dat zal uh, de verdediging ook aanvoeren vandaag, dat het zo uit de klauwen is gelopen. Dat heeft er ook mee te maken dat... Uh, korpsbeheerder Arleid Wolsen en de politie deze wedstrijd volledig verkeerd hebben ingeschat. Het risicoprofiel was niet zo hoog, terwijl ze van tevoren gewaarschuwd zijn door collega's uit Twente, die al hadden gezegd, er komt een stelletje gasten naar die wedstrijd die je maar beter in de gaten kunt houden. Dus dat zal ook een argument zijn in de verdedigingslinie van uh, de advocaten. Nou, wordt vervolgd. Vanochtend dus om 9 uur. Roelpaal bij de rechtbank in Utrecht. Dankjewel. Het is dus vijf voor half acht. Er staat een opmerkelijk verhaal vandaag in de Quote... rond de vermoorde vastgoedhandelaar Willem Enstra. In het artikel in het blad staat dat de broer van Enstra heeft geprobeerd... mede vastgoedhandelaar Jan Dirk Paalberg te laten vermoorden. Nicky Sterkenburg, goedemorgen. Goedemorgen. Van Quote, samen met Crimesite.nl al maanden aan dit verhaal gewerkt. Wat, wat kunt u vertellen? Paalberg is veroordeeld voor het witwassen van miljoenen voor Willem Holleder. Waarom zou de broer van Enstra hem uit de weg willen ruimen? Ja, het is heel fijn dat u dat inderdaad goed formuleert. Zou hem uit de weg willen uh, ruimen, want hij leeft natuurlijk nog. Ja. Dus uh, als de vraag is, van, want daar komen de meeste mensen mee van: hebben jullie daar keihard bewijs voor? Dan zeggen wij ook nou nee, want iedereen leeft nog. Maar waarom die het bijvoorbeeld zou doen, is op het moment dat Parelberg nu nog overlijdt, want zijn ho hoge beroep uh, dient nog kan hij zelf niks meer uithalen en wordt het dossier gewoon gesloten met een aantekening dat hij gewoon veroordeeld is. En is de ontnemingszaak natuurlijk ook makkelijker. Ja, maar dat zou dan een motief zijn. Wat voor bewijs hebben jullie? Wat, wat, wat voor aanleiding hebben jullie dat, dat dit inderdaad uh, een voornemen geweest is? Nou, de aanwijzingen hebben we erin dat we een uh, Belgische journalist gesproken hebben. In 2010 meldde zich een uh, Nederlands man bij deze journalist. En die zei: Ik heb de opdracht van Heiko Enstra om gekregen om Jan Dirk Parelberg te liquideren. En nou, Heiko, nou, kan Enstra, je dat... Heiko Enstra is dus de broer van, van Willem Enstra. Ja, ja. Nou. nou kan je dat zelf afdoen als een heel wild indianenverhaal dachten wij ook in eerste instantie, totdat wij een, want ja, er lopen wel meer gekke ronde die maar wat roepen, totdat wij een brief onder ogen kregen dat deze man zich dus gemeld heeft bij de Nederlandse justitie en dat de Nederlandse justitie Parelberg ook gewaarschuwd heeft. En toen dachten wij, nou als justitie het zodanig serieus neemt om een brief te sturen... Dan moeten wij hier misschien ook iets mee. En uiteindelijk heeft uh, de man in kwestie zich ook gemeld bij Parelberg. Een gesprek gehad met Parelberg en zijn advocaten. En dat het geen lievertje is, dat blijkt ook wel dat deze man nu op dit moment in Frankrijk vast zit voor een dubbele moord. En, en wat heeft deze Heiko Enstra daar zelf over gezegd? Nou, we hebben een uh, twee uur durend uh, gesprek met hem gehad. Dat was niet heel erg gezellig, kan ik zeggen. Maar hij heeft een. Uh, het is trouwens een, echt een artikel van 16 pagina's. Het gaat ook over de erfenis, over zijn rol binnen de bedrijven. Dus het was sowieso. Is het echt een, een, een heel groot grondig onderzoek geworden? Ja, en zelf wil hij er niet echt op ingaan. Hij heeft een weerwoord geschreven. En zijn advocaat zegt van ja, het is zo'n verhaal dat het de lading niet eens dekt. Maar inhoudelijk erop ingaan willen ze niet. Maar goed, interessant is, justitie heeft Paalberg gewaarschuwd. Ja. Maar zijn ze ook achter Heiko Enschra gegaan? Voor wat ik, voor zover ik weet niet. Maar ik kan natuurlijk niet helemaal justitie door. Oh, maar dan was het misschien toch niet zo serieus? Weet ik niet. Kijk, wat natuurlijk wel is, is dat Heiko Enstra een vrij bijzondere positie heeft bij justitie. Omdat hij een hele bruikbare getuige is. Hij verklaart dan wel tegen Willem Holleder. ...als tegen Barelberg. En er zijn maar weinig mensen die dat doen. En uh, bovendien geeft hij ook nog eens voor de kinderen van Willem Enstra... ...volledige openheid van zaken in de boeken. Dus hij doet zich voor alsof hij heel erg meewerkt met justitie. Daar zetten wij ook twijfels bij in het artikel. Maar dat is een, iets, een heel ander verhaal. Dus in die zin is het natuurlijk wel dat hij een goede relatie heeft uh, opgebouwd met en, de OM. En, ja, en, en nog even kort over deze Enstra, want als hij dit allemaal ontkent... heeft hij niet gezegd van uh, niet publiceren? Ja, we hebben een kort geding gehad. Al in ieder geval uh, nog niet met een publicatieverbod... maar wel waarin inzage werd geëist. Nou, Dat hadden we glansrijk gewonnen. En uh, hij wilde heel graag via de rechter afdwingen... dat wij niet gebruik zouden maken van de opnames... die zijn gemaakt op zijn kantoor. Zijn kantoor is uh, langere tijd afgeluisterd en we hebben delen... Van die tapes hebben we in ons, uh, of niet in ons bezit, maar wel kunnen horen. Hm. Nou, die gebruiken we sowieso niet. En de rechter zijn van luister, er is van tevoren afgesproken dat jullie geen inzage kunnen krijgen. Dus ja, dus een beetje moeilijk een publicatieverbod te eisen als er nog geen stuk ligt. Goed, en het staat dus vandaag gewoon in quote. Vandaag in de quote. Nicky Sterkenburg van quote. We zullen het met uh, belangstelling lezen. Hartelijk dank voor de uitleg. Dag. Goedemorgen.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 Verdachte van schietpartij Toulouse, omsingeld door politie... en Emiel Ratelband is gearresteerd. Het is half acht, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De politie in Toulouse heeft een pand omsingeld... waar de vermoedelijke dader van de schietpartij op een Joodse school zich heeft verschanst. Zijn broer is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag. De politie bestormde het huis vannacht, zegt correspondent Ron Linker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 Een team van de Nationale Recherche heeft gisteren Emiel Ratelband opgepakt. Het Openbaar Ministerie bevestigt een bericht daarover in de Telegraaf. Ratelband wordt verdacht van een poging tot brandstichting in zijn eigen huis drie jaar geleden. Hij zou daar iemand anders hebben laten wonen om te voorkomen dat het huis zou worden gekraakt. En toen die man niet meer weg wilde, zou Ratelband hem met een brandbom hebben willen wegjagen. Premier Rutte vindt dat Nederland zich niet in een verkiezingsstrijd moet storten... vanwege het vertrek van Kamerlid Brinkman uit de PVV. Zij zei hij gisteravond in de Tweede Kamer in het debat over het vertrek van Brinkman. Enkele oppositiepartijen willen verkiezingen... maar volgens Rutte zou dat slecht zijn voor het land. En verder verwacht hij dat de voorstellen over de extra bezuinigingen... het nog steeds zullen halen in de Tweede Kamer. De oppositie vroeg zich af of Rutte genoeg steun heeft... maar daar twijfelt de premier niet aan. Die vraag heb ik altijd met ja beantwoord.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 In het oosten van het land is het treinverkeer ontregeld... door een koperdiefstal tussen Zutphen en Deventer en Hengelo en Deventer... rijden voorlopig geen treinen. De DNS verwacht dat de problemen rond het middaguur zijn opgelost. Onder homoseksuelen bevinden zich relatief veel mensen... met psychische problemen, stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Van de lesbische vrouwen is 10% psychisch ongezond. Bij homoseksuele mannen is dat 5%. Onder de gehele Nederlandse bevolking ligt het percentage op 3%.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 in you, Illinois. What a wow. en Illinois. Wat night. Dank u, Illinois. Wat night. Romney's belangrijkste rivaal, Rick Santorum, kreeg zo'n 35% van de stemmen. En daarmee heeft Romney zijn voorsprong op Santorum verder vergroot. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag en ook de komende dagen blijft het droog. En we mogen genieten van aangenaam voorjaarsweer.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 Nou, vanochtend na zonsopkomst verdwijnen de mistbanken... en ziet de ochtend er verder op de meeste plaatsen vrij zonnig uit. Alleen in het noorden komen wat wolkenvelden voor. Ook vanmiddag de meeste zon in het midden en zuiden van het land. En het wordt vandaag 11 graden op de wadden tot 15 à 16 graden in het binnenland. Er staat vandaag weinig wind, die is zwak, matig en komt overwegend uit het zuidwesten. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar een graad of 4. Er is tegen de ochtend weer kans op een aantal mistbanken. Morgen donderdag belooft ook weer een zonnige voorjaarsdag te worden. En de middagtemperatuur komt dan rond 17 graden uit. Aan WB Verkeersinformatie: het is een normale woensdagochtendspits. In totaal nu 59 kilometer file. Vertraging bij Rotterdam, en dat heeft een reden... want op de A20-hoek van Holland richting Gouden... staat bij Schiedam drie kilometer, de rechter reishoek is dicht... en ligt daar zand en grind op de weg. Daardoor is verkeer behoorlijk vastgelopen op de A4... hoogvliet richting Vlaardingen. Tussen de knopen de Benelux en Ketelplein staat 6 kilometer. Verkeer richting Vlaardingen kan beter omrijden... via de Van Briedenoordbrug over de A15 en de A16... Verder nog verdraging op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Zevenhuizen en Bodegraven 7 kilometer. De keer heeft daar veel last van de laagstaande zon. Tussen Deventer en Rijssen en Tussen Deventer en Zutphen rijden geen treinen. Heeft te maken met de koperdiestal. Verdraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. Fiscale veranderingen voor zijn is prettiger dan de achteraan hollen. Dit was de F uit het alfabet van alfabet. Alfabet Autolease, verrassend voorspelbaar.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 Minute over half acht, Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio in Journal. U kunt ons volgen via internet via nos.nl. Daar leest u over en ziet u over de laatste ontwikkelingen in Toulouse. Ja, waar de politie in die Franse stad probeert de verdachten te overmeesteren. Er worden in Jeruzalem straks om negen uur slachtoffers begraven. Een vader en zijn twee kinderen die maandagochtend in koele bloeden werden vermoord, doodgeschoten op een Joodse school. Hun lichamen zijn vanochtend vroeg aangekomen. De plechtigheid wordt bijgewoond door onder andere... de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Juppé. We gaan naar correspondent in Israël, Monique van Hoogstraten. Monique, ja, die moorden hebben veel losgemaakt in Israël, hebben we gemerkt. Is premier Netanyahu ook bij de begrafenis? Dat is, dat is uh, niet bekendgemaakt, maar uh, hij gaat Juppé wel ontmoeten uh, vanochtend. Maar het zou me niet verbazen, hoor, als hij erbij is... of misschien de minister van Buitenlandse Zaken, Lieberman... Uh, er worden sowieso vele duizenden mensen op de begrafenis verwacht. Want de moorden hebben hier, zoals je zei net, al heel erg veel losgemaakt. Vanaf het eerste moment al grote kop in de kranten natuurlijk. Elke druppel nieuws uh, meteen gemeld op de website. En veel uh, praatprogramma's ook. En, en commentaren waarin gesproken wordt over het antisemitisme in Europa. En, en of het voor joden niet beter is om naar Israël te emigreren. Ja, is, is dat een beetje de lijn in de media? wordt wordt er zo over gepraat en geschreven? Ja, dat, dat, dat zijn wel de termen die hier gebruikt worden. Wordt veel ook uh, aan de holocaust gerefereerd. Dat gebeurt hier natuurlijk al snel, maar ook in, in dit geval. Uh, sch kranten schrijven bijvoorbeeld... Uh, nou, in Frankrijk dacht iedereen dat ze na de holocaust, na de Tweede Wereldoorlog... geen Joodse kinderen meer vermoord zouden worden. Maar nu, een halve eeuw later, zien we opnieuw dit soort uh, terreur. Ja. En uh, de Knesset kwam ook uh, bijeen gisteren uh, met een spoeddebat. En daar werd natuurlijk ook weer over het uh, antisemitisme gesproken. En, en het ging daar vooral ook heel erg over Catherine Ashton. Um, want dat, was, dat riep grote woede op, de woorden die zij uh, had gebruikt uh, in dit geval. Wat heeft ze gezegd dan? Nou, zij had gezegd, uh, ze had een bijeenkomst met uh, uh, jongeren, een ontmoeting... En daar zou ze gezegd hebben dat deze aanslag herinneringen oproept... aan wat er vorig jaar in Noorwegen is gebeurd... aan wat er nu in Syrië gebeurt en wat er in Gaza gebeurt. Nou, dat laatste is hier ingeslagen als een bom. Want hoe kan je nou eh, bombardementen op Gaza... die bedoeld zijn om terroristen uit te schakelen, zegt Netanyahu, Zegt iedereen hier. Terroristen die zich verbergen tussen de burgerbevolking en daarom ja, wordt er per ongeluk ook wel eens een, een kind geraakt en gedood. Hoe kan je dat nou vergelijken met een doelbewuste antisemitische aanslag? Nou, Ashton die heeft daarop meteen weer laten weten... dat het helemaal niet zo bedoeld was. Dat ze die vergelijking niet gemaakt had. Alleen maar in algemene zin had willen praten over het leed wat kinderen treft. En later, gisteravond, kwam er ook ineens een nieuw transcript tevoorschijn... van de tekst die ze zou hebben uitgesproken bij de jongerenbijeenkomst... En daarin worden zowel de kinderen van Gaza genoemd als die in Sederot. Sederot dat is het plaatsje in het zuiden van, in het zuiden van uh, Israël... waar de kinderen heel vaak moeten schuilen voor uh, raketten uit Gaza. Dus uh, nou ja, kennelijk heeft de voeten van Israël uh, Brussel behoorlijk aan het schrikken gemaakt. En uh, moest dit incident uh, snel uit de wereld. Want de relatie tussen de twee is uh, toch al een beetje gespannen ja. op het moment. Nou, Monique van Hoogstraat, dank uh, voor nu... Uh, over de begrafenis van de Joodse slachtoffers... van die schietpartij, dus bij de Joodse school. En ja, het laatste nieuws uit de loezen is dat de verdachte... zich uh, nog steeds verschanst heeft in zijn huis. De verdachte van die schietpartij, de politie... heeft een schotenwisseling plaatsgevonden vannacht. Uh, er zijn twee politieagenten gewond geraakt. Uh, de verdachte wil zich niet overgeven. Zodra er meer nieuws is uit de loezen, melden we dat. Gaan we naar het voetbal van vanavond. Tom van Tijck, goeiemorgen. Goedemorgen. Ja, twee wedstrijden, één voor de beker, één voor de competitie. Laten we bij de beker beginnen. PSV ja. tegen Herenveen. Hey, die hadden we laatst ook al. Ja. Uh, wat, uh, wat valt daarover te vertellen? Ja, Want dat het, is, uh, valt niet mee. Het is uh, bijzonder dat PSV uh, twee wedstrijden met 5-1 wint dit seizoen. Allebei bij, één bij Herenveen. en afgelopen zondag tegen Herenveen. Herenveen speelt goed open voetbal, uh, doet dat altijd, wil altijd op zijn eigen manier spelen, maar vanavond een keer in de halve finale van de Beker zouden ze er misschien toch goed aan doen dat een klein beetje aan te passen. Het gaat echt ergens om. Ze staan zesde in de competitie. Dit is de kortste weg naar Europa. Als Herenveen de Boer weer helemaal opengooit, wordt het een makkelijke avond voor PSV. Maar van twee keer vijf 1 zullen ze toch wel iets geleerd hebben. En het zal wel een echte, echte Bekerwedstrijd worden. Hoor. Ik ga me niet aan de voorspelling wagen. Dan laat ik eens een keer lopen deze keer. Maar het wordt wel een echte. Dat wordt geen walk over voor PSV. Absoluut niet. Okay. En FC Twente heeft nog een wedstrijd te goed tegen de Graafschap. Ja. En die is opeens belangrijk, hè? Ja, die is opeens belangrijk. De graafschap staat helemaal onderaan. Twente heeft drie wedstrijden op rij verloren. De trainer heeft voor wat onrust gezorgd om vorige week niet zo sterkste elftal in de Europa League op te stellen. trainer die zich uh, in na wedstrijden in een aantal prachtige clichés altijd uitlaat over... Uh, die klinken in het Engels overigens wel een stuk mooier dan in het Nederlands, dus het lijkt nog heel wat. Maar wat dat betreft uh, is het een beetje onrustig ineens bij Twente. En moeten ze ineens om in de titelrace te blijven deze wedstrijd ook winnen? De graafschap moet ook heel veel. Ook dat zal een heel lastig wedstrijdje voor Twente worden. Dan Nog even hockey, Tom. Want Oranje ja. heeft de oefen in het land van België verloren met 1-0. Ja. Ik zag ja. gisteravond die uitslag. Ik heb drie keer ja. die uh, teletextpagina opgezocht. Of dat ja. wel goed was. Maar dat baart Ik ons heb nog wel even, zorgen. Eh, even nagebeld. Maar het is inderdaad 1-0 voor België. 0 is met name helemaal erg in een sport als hockey. Want daar vallen altijd veel doelpunten. Het is onrustig rond die ploeg. Dat verhaal is langzamerhand ook een, gewoon een nationaal verhaal geworden. Takemba en de Nooier afgevallen. Een bondscoach die zich in allerlei bewoordingen daarover uitlaat. Steeds duidelijker signalen afgeeft dat hij ze misschien wel terug wil halen. Nou, ik denk dat eh, Nederland gisteravond met 1-0 van België verloren en Takema en de Nooier thuis eh, een beetje gewonnen hebben. Dus dat gesprek eind van de maand, eh, dat wordt eh, mede bepaald door dit soort wedstrijden. En eh, het ziet er toch wel naar uit dat in ieder geval de Nooier wel weer gaat terugkeren in het Nederlands hockeyteam. Tom van Hek, dankjewel. De beslissing gisteren van Hero Brinkman om uit de PVV te stappen... heeft veel gevolgen. Premier Rutte gaat dan misschien wel stug verder... maar de stabiliteit stapelt op het spel van de coalitie. Daar praten we zo over verder. Is maar zo horen hoe het is op de weg. Jolanda van der Velden. Het is eigenlijk een hele normale woensdagochtendspits... ontwikkelt zich volgens Boekje. Een paar dingen vallen op. is een auto in de Greppel terechtgekomen op de A2 Eindhoven... richting Maastricht. Daardoor is bij Marhezen nu de ook dicht... Fieden vanaf de Alfred falken tot dan maar 3 drie kilometer... maar geeft ook vertraging richting Eindhoven. Daar staat tussen Alfred Buddel en Leende 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Gaan we naar Lommel in België. Daar is Mark-Robin Visser vanochtend. Vanaf 10 uur wordt er afscheid genomen... in Lommel van de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland. Er wordt ingetwijfeld een ingrijpende, uh, aangrijpende dienst, uh, Mark-Robin. Maar ook een grote. Wat gebeurt daar allemaal? Nou, het wordt een, een, een hele grote uh, afscheidsplechtigheid, mag je wel zeggen. Op dit moment komt er een uh, televisieauto van de Spaanse televisie aangereden. Ook nog keurig op tijd. Ik heb ze even geteld, Marcel. Er staan op dit moment elf straalwagens, zoals wij die noemen. Dus dat zijn die auto's van radio en televisie met schotels op het dak. Er staan al meer dan vijftien cameramensen die hun camera's aan het opstellen zijn hier bij de Arena Soeverein, de Soeverein Arena, zoals die hal heet in Lommel, waar straks na tien uur de afscheidsplechtigheid zal gaan beginnen. In die hal is ruimte voor vijfduizend mensen. En daarnaast wordt er rekening gehouden dat ook buiten, op videoschermen, nog zo'n 5000 mensen die plechtigheid zullen uh, gaan volgen. Het begint allemaal officieel om kwart over tien. Uh, vanuit Nederland zal ook premier Rutte uh, aanwezig zijn. En natuurlijk uh, prins Willem-Alexander en prinses Maxima. Verder vertegenwoordigingen uit Zwitserland. En een hele grote delegatie van de Belgische regering, de Vlaamse regering... en de Waalse, het Waalse parlement en de regering ook. Kortom, het wordt een heel groot gebeuren. En ja, als je hier dan tussen al die journalisten rondscharrelt... zoals ik zojuist even heb gedaan, dan hoor je ook nog wel eens wat. Ik heb van de Vlaamse en van de Duitse collega's begrepen... dat er in Lommel een Afvaardiging is geweest van het Zwitserse onderzoeksteam, die hier in Lommel alle kinderen, de overlevenden, individueel nogmaals hebben gehoord... over de toedracht van het ongeluk daar in Zwitserland. En dat betekent dus dat het onderzoek nog steeds doorgaat... en dat men nog steeds op zoek is naar antwoorden. Antwoorden die eh, misschien wel nooit gevonden zullen worden... omdat de chauffeurs ook eh, bij dat ongeluk zijn eh, overleden. Um, ondertussen dus wel afscheid nu van de slachtoffers... Uh, dat gaat gebeuren met een programma tussen tien en half twee... wat uh, geleid wordt door Bart Peters. Uh, er zal uh, muziek zijn, uh, de ouders zullen aan het woord komen... en uh, de slachtoffers zelf zullen in een lange stoet van kisten... Uh, straks uh, rond half elf hier die hal uh, worden ingedragen. Ze worden uh, aangevoerd, als ik het zo onerbiedig mag zeggen... over een route hier door Lommel die helemaal met witte linten is versierd. Dat is een heel indrukwekkend uh, gezicht. Iedere boom... En Ieder paaltje langs die route draagt een wit lint. Een wit rauw lint voor de slachtoffers van dat vreselijke ongeluk in Zwitserland van vorige week. Mark, Robin Visser in Lommel op Radio 1. Ook uitgebreid verslag van die dienst die bijeenkomst daar in Lommel. Met het opstappen van Hero Brinkman gisteren uit de PVV... heeft de gedoogcoalitie 75 Kamerleden achter zich. Daarmee is de macht van eenlingen groter geworden. Ze kunnen voorstellen, torpedieren of er juist doorheen helpen. Dat is een nieuwe situatie dus, ook voor de PVV-fractie. Arno Visser is wethouder van de VVD in Almere... en maakte als Tweede Kamerlid uh, het uit de fractiestappen van Geert Wilders... destijds mee in 2004. Meneer Visser, goedemorgen. Goedemorgen, Ik kan mij voorstellen dat de beslissing van Brinkman u deed terugdenken aan 2004 toen Wilders de VVD-fractie verliet. Ja, dat klopt. Uh, op het moment dat je zoiets hoort over de radio of via het internet, we zaten er bovenop op, uh, tot dat het gisteren gebeurde, moet je daar wel even aan terugdenken. Hoor. Want het is, wel, het is wel een aanslag op een fractie als zoiets gebeurt. Ja, wat is de impact geweest voor de VVD destijds? Nou, dat is, dat is groot. Je gaat met elkaar met een team op stap... aan het begin van een vierjarige periode. Je hebt een heftige verkiezingstijd achter de rug. Je hebt je eigen kandidaatstelling op de rug... waarin je een soort van tegenstanders bent. Dan ga je samen aan de slag. Je wordt een team. Je verdeelt de taken. Je gaat uh, door hoogte- en dieptepunten heen. En op het moment dat er dan iemand uitvalt, iemand uitstapt... iemand weggaat uh, op zo'n manier, dat is niet, gewoon niet leuk. Je bent wel goede collega's. En Dus u ziet ook duidelijk gelijkenissen met de situatie van nu? Ja, kijk, iedere situatie is op zich anders, omdat iedere persoon anders is. Maar de grote gelijkenis is dat zo'n vertrek een aandlating is voor een fractie. Dat, is, dat, dat Daar ga je wel een tijdje gebukt onder. Dat is geen dat is leuke periode. En wat doet dat met de verstandhoudingen onderling met degenen die dus blijven? Nou, dat is dus heel moeilijk, want je moet een hele nieuwe positie bepalen. Die, die man of vrouw die vertrokken is, hoe blijf je daarmee omgaan? Uh, Negeer je die een tijdje of uh, ga je toch wel even over koetjes en kalfjes praten? Wanneer is de tijd om erop terug te kijken wat er nou gebeurd is... of hoe het gebeurd is en of het anders had gekund? Daar, daar, dat dat moet slijten met de tijd. En, en hoe voorziet u de ontwikkelingen nu bij de PVV? U, u kent bijvoorbeeld de fractie in Almere goed. Ja. Um, ik kan mij voorstellen bijvoorbeeld dat met het vertrek van Brinkman... het zorgvuldig gebouwde hek, uh, door Wilders gebouwde hek van de Dam is bij de PVV. Nou ja, of het was het laatste stukje hekken, want ik geloof dat dit de laatste fractie was in welke volksvertegenwoordiging dan ook. Bij gemeenten, provincies en nu uh, op landelijk niveau, waar, uh, waar de fractie nog intact was. Dus hey, dit is de laatste waar het uh, bastion geslecht is. Overal zijn mensen uitgestapt, ook bij ons in Almere uh, twee, drie weken geleden, mm. is een van de fractieleden... Vertrokken naar nou, onmin met standpunten en de wijze waarop de fractie werd aangestuurd. Dus op zich verdaalt me het niet helemaal hoor dat het een keer zou gebeuren. Nee, maar wat zou er met de partij kunnen gebeuren? Wat is uw idee daarover? Nou kijk, mijn idee is dat je een partij niet dictatoriaal aan kan sturen. Dat is geen houdbaar concept. Uh, je heet notabene partij voor de vrijheid. Hoe kan je dan in onvrijheid uh, zo'n zo organisatie leiden waarin mensen niks te zeggen hebben, voorschriften krijgen, op moeten lezen wat ze op moeten lezen, niet bij buitenstaanders mogen praten en dat soort dingen. Dat is geen houdbaar concept. Dus ik denk dat dat nog wat een tijdje zo doorgaat. Hm. Werkt het trouwens de, de fractie in Almere ook zo, de PVV-fractie? Absoluut, en misschien nog wel sterker. Mensen krijgen een briefje waarop staat wat ze moeten zeggen. En ze hebben totaal geen contact met andere mensen. Alsof iedere andere dan een PVV'er een besmettelijke ziekte heeft. En dat is ook helemaal niet leuk, collegiaal maar te waarom gaan. En je ziet nu ook dat de mevrouw die er nu uitgestapt is, mevrouw Visser overigens ja. geen familie, die heeft gewoon weer normaal contact met andere raadsleden, met wethouders, etc. Dat is ook heel goed en heel normaal. Maar dat is slecht nieuws voor de stabiliteit van de gedoogconstructie, lijkt mij. Laten we maar even naar premier Rutte gaan, die gewoon stug doorgaat met deze coalitie. Eh, en nou ja, nog net niet de problemen weglacht. Is dat wel realistisch van Rutte? Nou ja, u zegt stug doorgaat. Ik vind dat het zijn verantwoordelijkheid is om door te gaan. De minister-president kan nu niet maar zeggen... Maar is het verantwoord met ja, zo'n grote instabiliteit? Nou ja, of dat echt extra instabiliteit heeft zoals sommige mensen nu zeggen, dat moet je maar afvragen. Als je kijkt naar de situatie waarin dit land verkeert. Uh, wij wachten als gemeente ook af wat er uit het kasthuis komt aan, uh, aan de extra bezuinigingen. we zien ook om ons heen wat er gebeurt met de economie, met de werkloosheid. Het kan niet zo zijn dat de premier nu zegt, ik ga op mijn handen zitten, we gaan verkiezingen uitschrijven. We wachten nog maar eens een uh, klein jaartje. Nee, nee, maar Hij zou ook kunnen zeggen, ja, ik geloof dat ik dit toch iets te instabiel vind, de situatie ook bij de, binnen de PVV. Laten we het maar gewoon opnieuw gaan proberen. Nou ja, dat moet toch blijken hoe instabiel het is. Hij zal een meerderheid moeten zoeken en dat is niet makkelijker geworden. Ze moeten eerst het katshuis in om tot oplossingen te komen. Daar is niks aan veranderd inhoudelijk lijkt me. Mm -hmm. Maar het meerderheden zoeken en het meerderheden krijgen is, is natuurlijk net een slag lastiger geworden. En ja, er is altijd één persoon door, doorslaggevend. En dat zou nu uh, Brinkman kunnen zijn. Maar dat zouden ook een aantal anderen kunnen zijn bij andere fracties. Dat was gisteren ook al, of eergisteren ook al. Nou, nu heeft u ook natuurlijk ervaring in de Tweede Kamer. Wat, wat doet dit met de Kamer? Is er weer een eenmansfractie bij? Hè? Daar moet je toch apart weer rekening mee gaan houden. Hoe, hoe werkt dat uit in de praktijk? Nou ja, dat varieert van hele kleine praktische dingen. Uh, iemand moet een plek krijgen, letterlijk en figuurlijk. Moet een eigen kantoortje krijgen, letterlijk en figuurlijk. Ja. Moet zich helemaal in gaan werken, moet nagaan denken... op welke onderwerpen die wel en welke onderwerpen hij niet zal uh, behandelen... Uh, voor zijn rekening zal nemen. Uh, misschien uh, allianties sluiten met andere partijen... over hele praktische zaken qua voorbereiding en zo. Ik geloof dat hij daar even tijd voor moet nemen. Dat is ook wel terecht. Ja. En of, of moet uw partij, de VVD, zeggen van kom maar bij ons? Nou, dat lijkt me niet. Nee? Ik geloof niet dat hij als een liberaal bekend stond. Ik geloof niet dat hij ooit lid is van de VVD of zich tot het liberalisme bekeerd heeft. Nou, dat was even als sprake je... van gisteren dat hij misschien nou, met de ja, VVD ja, zou gaan. Ik, ik, ik praat nu even voor mezelf. Als je je kandidaat wil stellen voor een functie in de VVD, dan moet je enige jaren lid zijn van de VVD en uh, moet je je een beetje kennen. En uh, het is een beetje raar als je via deze U-bocht opeens tot de fractie gaat behoren en daarmee het lidmaatschap van de VVD uh, opneemt. Arno Visser, wethouder van de VVD in Almere. Hartelijk dank voor je uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Het NOS Radio Journal journaal Mediaoverzicht. Veel aandacht uh, van de verschillende buitenlandse media... voor uh, de situatie in Toulouse op dit moment. Onder meer Sky News, CNN, Al Jazeera, BBC World. We doen allemaal de live verslag vanuit Toulouse... bij het omsingelde huis van de verdachten van de schietpartijen in Frankrijk. En uiteraard ook op TV. Uh, aandacht voor de situatie. Op de beelden zijn vooral verlaten straten... vol met witte politiebusjes te zien. De BBC suggereert dat filmmateriaal de politie... mogelijk naar de 24-jarige verdachte heeft geleid. De moeder van de man zou inmiddels naar de locatie zijn gebracht... om de politie te helpen bij de onderhandelingen. En de Israëlische site haaretz.com schrijft over de lichamen... van de slachtoffers van de schietpartij op de Joodse school... die in Israël zijn aangekomen voor de begrafenis. We hadden het daar net over met onze correspondent Monique van Hoogstraten. nationale verzekering heeft betaald... voor het overbrengen van de lichamen uit Frankrijk... nadat er in Israël ophef ontstond... over de mogelijkheid dat dat niet zou gebeuren. En in het artikel staat ook dat er de laatste jaren bezuinigd is... op de particuliere beveiliging van Joodse scholen in Frankrijk... om de scholen betaalbaarder te maken voor Joodse ouders. Ander nieuws dan. Het besluit van Hero Brinkman. om uit de PVV-fractie te stappen voert de boventoon in alle krant... vanochtend in Nederland. Alleen op de voorpagina van de Telegraaf is een foto van Emiel Ratelband... die zijn eigen huis in brand zou hebben proberen te steken. Dat nieuws is nog groter voor de Telegraaf. Trouw noemt het een lovenswaardige keus van Brinkman... Want trouwens Schrijft dan wel, wel uh, voornamelijk op de voorpagina over het vertrek van Brinkman. Uh, maar wel een lelijke tegenvallen voor het kabinet. De Telegraaf zegt er nog wel over dat Rutte stug doorgaat. Volgens de krant bestaan er bij het kabinet wel degelijk zorgen... dat Brinkman binnen de PVV steun geniet... en houdt het kabinet de schijn op dat er niks aan de hand is. CDA twijfelt of de coalitie nog door kan regeren, schrijft het AD. En de site wel ingelichte Kringen kan niet wachten op Brinkmans boek. Zijn onthulling bij Paul Witteman... dat de PVV waarschijnlijk geld ontvangt van Amerikaanse lobbykantoren... smaakt volgens de site naar meer. TV West meldt dat de Poolse presidentsvrouw Anna Komorowska vandaag de Keukenhof opent. Dat is geen toeval. Het thema van de Keukenhof dit jaar is Polen. Publiekstrekker is een portret van Chopin. Meer kinderen kloppen aan bij de crisisopvang, schrijft Trouw. De federatie opvang maakt zich zorgen over de trend. In 2010 waren er al 8000 minderjarigen in de opvang. Bijvoorbeeld in Blijf van mijn lijfhuizen. En dat aantal zou alleen maar zijn toegenomen. Afgelopen jaar kreeg de federatie zelfs signalen... door dat er kinderen in de dakloze opvang terechtkwamen. En dat is onwenselijk, omdat daar veel mensen zitten... die verslaafd zijn of psychische problemen hebben. En aspirine kan helpen in de strijd tegen kanker, dat zegt de BBC. Uit nieuw onderzoek zou blijken dat dagelijks aspirine slikken... de kans op het verspreiden van kanker door het lichaam kan doen afnemen. Al waarschuwt de BBC wel dat patiënten niet op eigen houtje moeten beslissen... om aspirines te slikken vanwege de kans op bloeding.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 Maar kunt u bevestigen dat u de PVV-fractie verlaten gaat? U blijft zwijgen. Heeft u goed nagedacht over de gevolgen? De Brinko, waarom zegt u niks? Radio 1. Beste mensen, ik ga door. Het nieuws van alle kanten. Uw prospect wordt duurzame klantrelatie. Met CRM-software van Archie.